6 uur. Het NOS-journaal. Dick Hark. Nederland 3 kan blijven. Nu acht EHEC-besmettingen in Nederland... en landen steunen Libische opstanderingen met geld van Gaddafi... Het ziet er naar uit dat het derde publieke tv-net blijft bestaan. In het regeerakkoord staat dat er 200 miljoen euro wordt bezuinigd... op de publieke omroep zonder de kwaliteit aan te tasten... maar dat er een net vervalt als de kwaliteit versraalt. Op verzoek van het kabinet heeft een adviesbureau de omroepen doorgelicht... en volgens Haagse Bronnen is een van de conclusies... dat er kan worden bezuinigd met behoud van het derde net. De coalitiepartijen zouden het daarmee eens zijn. De over veel andere punten is er onduidelijkheid. De coalitie is onderling verdeeld over de omroepverenigingen. Het CDA zou de fusieplannen van de omroepen willen overnemen. De VVD zou naast de NOS en de NTR alleen met de zes grootste omroepen verder willen gaan. Verder is de coalitie het oneens over de toekomst van de wereldomroep. Waarschijnlijk beslist het kabinet volgende week over de plannen om op de omroep te bezuinigen. Deze week zijn in Nederland twee nieuwe EHEC-besmettingen vastgesteld. Volgens het RIVM zijn er nu acht gevallen bekend. Ook de twee nieuwe patiënten hebben de besmetting in Duitsland opgelopen. Ze hebben ernstige diarree, maar geen nierproblemen. Intussen is nog steeds niet duidelijk welke EHEC-variant in Duitsland is aangetroffen... op een partij Nederlandse Scheuten van Rode Bieten. Het gaat niet om het gevaarlijke type dat in Duitsland zoveel mensen ziek maakt. Er wordt nog onderzocht of mensen ziek kunnen worden van deze variant. De rode bietenspruiten komen van het bedrijf Hamu uit Kerkdriel. Mensen die ze in huis hebben, kunnen die volgens de voedsel- en warenautoriteit maar beter weggooien. Minister De Jager stelt een werkbezoek aan de Verenigde Staten uit. Hij zou volgende week naar Amerika gaan, maar hij wil al zijn aandacht geven aan de euro. Deze maand moeten moeilijke keuzes worden gemaakt in het belang van de stabiliteit van de euro. Ik wil daar nu al mijn tijd en energie aan besteden, zodat ik er zeker van ben dat het Nederlandse belang overal zo goed mogelijk naar voren wordt gebracht, zegt de jager. In de discussie over de euro gaat het vooral om de politiek omstreden steun aan Griekenland. De jager hoopt dat hij de Verenigde Staten later dit jaar alsnog kan bezoeken. Huiseigenaren die onder hoogspanningskabels wonen... worden waarschijnlijk uitgekocht. De Tweede Kamer steunt dat plan van minister Verhagen. Elektriciteitstransporteur Tennet had voorgesteld... om de huiseigenaren in Oostzaan, die in de directe omgeving... van hoogspanningskabels wonen, uit te kopen. Veel mensen hebben daar gezondheidsklachten. Al is niet duidelijk of die verband houden met de hoogspanning. Minister Verhagen vindt het een goed idee... maar wil dat de uitkoopregeling in heel Nederland gaat gelden. Het gaat daarbij om zo'n 3500 woningen... Om de regeling te betalen zal de energierekening voor alle huishoudens de komende jaren met ongeveer 4,50 euro per jaar omhoog gaan. In Amsterdam is de zogenoemde hotelspringer veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden, waarvan drie voorwaardelijk. De Australiër sprong vorig jaar juli onder invloed van cannabis vanuit een appartement op de derde verdieping in de Kerkstraat in, Arnhem, in, Am in Amsterdam. De man landde op een Braziliaanse toerist die daardoor een dwarslezie opliep. Slachtoffer moet de rest van zijn leven in een rolstoel blijven. De rechtbank denkt dat Australië niet met opzet op de Braziliaan is gesprongen, maar vindt de verwondingen die hij heeft toegebracht aan het slachtoffer zo ernstig dat een straf op zijn plaats is. Hij had een psychose en wilde met zijn sprong ontsnappen aan hallucinaties. De Australië moet ook een schadevergoeding van 120.000 euro betalen. Hij heeft zijn celstraf al in voorarrest uitgezeten. De opstandelingen in Libië uh, krijgen steeds meer steun, financiële steun van landen als Italië en Frankrijk. Die zeggen dat ze binnenkort honderden miljoenen euro's overmaken aan de Nationale Overgangsraad van de Libische oppositie. De twee landen maken daarbij gebruik van tegoede van de Libische leider Gaddafi, die waren bevroren. Italië maakt bijna 400 miljoen euro over, Frankrijk bijna 300 miljoen. Ook Kuwait steunt de opstandelingen met 124 miljoen euro. De Libische opstandelingen zeggen dat ze 2 miljard euro nodig hebben... zodat ze in staat zijn om de komende vier maanden... salarissen uit te betalen en voedsel in te kopen. Er komen nieuwe acties in het stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Op 29 juni mogen reizigers in de ochtend- en avondspits gratis met de bus, tram en metro. Buiten de spits wordt er gestaakt. De medewerkers protesteren tegen de bezuinigingen en de openbare aanbesteding van het stadsvervoer. Deze week werd er ook al gestaakt, vandaag bijvoorbeeld in Rotterdam. A.T. Ridder Visser mag haar verzetsherdenkingskruis houden... ondanks haar bekentenis dat ze in 1946 de Leidse ingenieur Goulier heeft doodgeschoten. De vrouw dacht ten onrechte dat hij fout was geweest in de oorlog. Volgens Binnenlandse Zaken bestaat er geen regeling om onderscheidingen... zoals het verzetsherdenkingskruis terug te vorderen. Het weer dan nog, vanavond opklaringen, in de loop van de nacht hier en daar in enkele mistbank. Morgen eerst zon, smiddags vanuit het zuiden regen, in het oosten en het zuidoosten mogelijk met onweer. Temperatuur morgen 17 graden aan zee en een gaat of 20 in Limburg. ABB ah, Verkeersinformatie. Bij Alkmaar is de N9 in beide richtingen dicht na een ongeluk. Ze zijn daar nou nu bezig met een technisch onderzoek en dat gaat tot een uur of zeven duren volgens Rijkswaterstaat. Nog een paar opvallende files van de 35 die er nog over zijn van de avondspits. Op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Knoop het Burgerveen en Zoeterwoude Rijndijk 10 kilometer. Kapotte vrachtwagen bij knooppunt Benelux op de A15. Vanuit Europoort zorgt het voor file, want er zijn twee rijstroken dicht. En er zat 4 kilometer file bij knooppunt Benelux. Op da 50 Eindhoven-Os wordt de file bij Veghel nu weer korter, zat nog 3 kilometer. Op Da 67 Venlo Turnhout tussen de Afrit en Knoppertleen naar Heide 7 kilometer. En tenslotte de N57 Oudorp Middelburg. Die weg is in beide richtingen dicht bij Middelburg. Er zijn er problemen met het aquaduct? De advies is om de U-route te volgen, de U30 of de U31.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 Met Lucella Carasso en Tim Overtyp. 9 over 6, goedenavond. Wat heeft de succesvolle trainer van FC Twente in Saoedi-Arabië te zoeken? Straks de voorzitter van FC Twente over het vertrek van Preudon. Er is een pensioen, pensioenakkoord, hoorden wij eerder deze week. Na maanden onderhandelen tussen bonden en werkgevers ligt er in ieder geval een voorstel op tafel. De meest kritische bond tot nu toe was FNV Bondgenoten. En er wordt bij FNV nu over het voorstel gesproken. Nico Betjes, is kaderlid bij FNV Bondgenoten. Goedenavond. Goedenavond. Uw voorzitter Henk van der Kolk, uh, die zit daarbij. Die spreekt namens uw bond bij dat overleg. Heeft u sms-contact met hem? Hoe het gaat? Uh, ik heb geen sms-contact met hem, maar ik weet uit de informatie iemand anders heeft heeft hem benaderd en dan ging het met name om de vraag of er nu wel of niet een, een, een pensioenakkoord ligt. En vanuit de FNV-bondgenoten wordt nog steeds ontkend dat er een pensioenakkoord ligt. Waar hebben ze het dan over op dit moment? Nou, ik denk dat er op dit moment natuurlijk een, uh, toch nog wel een, een, een flinke discussie is over uh, hoe FNV-bondgenoten zeg maar, in dit dossier zitten. Wij willen naar een pensioenstelsel wat dicht bij het oude staat... En dat betekent dat het risico is niet eenzijdig bij de werknemer. Wij willen ook afspraken maken over uh, oudere werknemers... In, die in dienst moeten blijven of in dienst genomen worden. En zo noemen we nog meer. En een aantal dingen zien we gewoon niet terugkomen in dit concept, zeg maar. Want er is wel een concept waar nu over wordt gesproken. Ja, het concept van 1 juni. Ik bedoel, dat is uh, vanmorgen in mijn bezit gekomen. Pas, helaas. Maar ik heb even snel kunnen screenen... maar ik zie een aantal zaken gewoon niet, uh, niet echt terugkomen. Dat, zeg maar het oudere, het oudere beleid dan... Ik zie ook niet echt terugkomen hoe men onga wil gaan met de oudere korting, zeg maar. Wel een pluspunt is zeg maar de 0,6% welvast vaste stijging voor de AOW, oké. Okay. Want dat is wat de FNV bondgenoten graag wilden. Nou, die wilden dat als één van de punten graag. We willen natuurlijk naast uh, zeg maar de compensatie dat de AOW de loonontwikkeling volgt, dan doen we natuurlijk nog een aantal andere zaken zoals uh, de, uh, zeg maar het ouderbeleid. Nou, je haalt nooit alles binnen, toch? Nou ja, dat is een beetje de discussie op een gegeven moment. Het is een aantal uh, aantal zaken vind ik gewoon op het moment dat we zien dat het een uit eigen doos is. Als je ziet dat eigenlijk de overheid er zo in zit dat je uh, wel de AOE wil verhogen, maar dan zeg maar de oudere korting wil afbouwen. Nou dat betekent dat je gewoon die 2 miljard die je nu hebt om voor ouderenkorting te financieren gewoon in eigen, eigen uit je eigen doos gespeerd krijgt. En en Henk van der Kolk, deelt die kritiek van u? Deelt die kritiek? Nou, wij hebben natuurlijk, uh, we zijn al twee weken bezig met een aantal informatiebijeenkomsten leden. En dat is een van de speerpunten ook in binnen dat uh, verhaal, zeg maar. Dus dat concept gaat vanavond van tafel, als ik u zo hoor. Wat zegt u? Dat concept gaat vanavond van tafel, als ik u zo hoor. Nou ja, op dit moment wordt door ons ontkend dat er een akkoord ligt. En de, de, de zeg maar, er is. Ja, maar ik heb het over het concept, hè? Ja. Dat gaat van tafel? Gewoon niet acceptabel voor FNV-bondgenoten? Voor de FNV-bondgenoten is dat niet acceptabel. Dus uh, komt er geen akkoord voorlopig? Ja, ja, het is natuurlijk wel een, op een gegeven moment... Een, de vakcentrale is natuurlijk wel uh, gebaagd op zeg maar, democratie. Dus ik weet niet precies wat, uh, hoe het verhaal gaat lopen vanavond. Want kan Henk van der Kolk het blokkeren... zodat uh, Agnes Jongerius weer met de werkgevers moet gaan onderhandelen? Ja, ja, kijk. De, de stemverhouding binnen de vakcentrale is nu wel zo... dat op een gegeven moment als ook alle in de bondgenoten zeg maar tegen is kan het voorstel gewoon doorgaan. Dat kan wel. Ja, dat is in het verleden ook gebeurd zeg maar. Uh, en wat is, gaat er dan gebeuren binnen de bond? Nou ja, ik denk dat op een gegeven moment uh, Henk van der Kolk wel op, uh, op tegenstand zal stuiten binnen onze eigen bond zeg maar. Want over twee weken vergadert zeg maar onze hoogste bondsorgaan, de bondsraad, en ik denk niet dat die uh, erg voor zullen zijn. Maar het kan dan dus wel zo zijn dat er uiteindelijk wel een akkoord komt. Alleen dan zonder de steun van de FNV-bondgenoten. Dat zou in principe mogelijk kunnen zijn. Het is alleen jammer dat het gebeurt. Nico Betjes, het worden spannende uren en dagen bij FNV. Ik dank u wel voor dit moment Jouw in graag, ieder geval. En vlak tegen half zeven zullen we nog even praten met Gert-Jan Dennekamp... die deze bespreking, spannende besprekingen blijft volgen. De vluchtelingenstroom van Syrië naar Turkije blijft maar toenemen. Volgens de Turkse minister van Buitenlandse Zaken... zouden inmiddels al meer dan 2400 Syriërs de grens zijn overgestoken. Onder hen veel inwoners van de Noord-Syrische stad Zizer al sugur Bram van Meulen, onze Turkije-correspondent... is vlak bij die grens met Syrië. En Bram, wat tref je daar aan? Nou ja, zoals jij zegt, die uh, vluchtelingenstroom is wel heel erg snel aangezweld in de afgelopen 24 uur. Uh, mensen vertellen hier dat er uh, de hele dag rond de 10 tot 15 minuten gewoon één busje de grens overkomt... die nog weer mensen aflevert. Dat alleen maar bewijst uh, hoe schijnend de situatie op dit moment is aan de andere kant van de grens waar ik nu sta. 12 kilometer ten zuiden van hier... Uh, wordt er kennelijk hard gevochten. We weten dat uh, de stad Jassir Al-Sherroer is omsingeld door het Syrische leger. Die vraag zou willen nemen op, wat de regering in elk geval zegt, uh, de moordaanslag op 120 agenten. Het is ondenkbaar om dezelfde te gaan kijken natuurlijk. Dus je moet je baseren op de verhalen die tot jou komen. Wat, wat is dat de mensen jou vertellen? Inderdaad, wij kunnen niet uh, naar Syrië zelf, dus uh, we moeten vertrouwen op wat uh, vluchtelingen ons vertellen. Dat is niet makkelijk, uh, Tim, want uh, de Turkse autoriteiten doen er op het moment alles aan om de journalisten weg te houden bij het vluchtelingenkamp waar uh, dus nu zo'n 2000 vluchtelingen zitten. Maar mondjesmaat komen uit dat kamp via SMS's, via telefoontjes toch de verhalen binnen. Hoe het water is afgesloten uh, 48 uur geleden, hoe de bakkerijen dichtgingen. En hoe vervolgens die tanks die stad hebben omsingeld. We hebben vernomen van demonstranten dat ze hebben geprobeerd die tanks te stoppen. Een kolonne van negen tanks zou door demonstranten geprobeerd zijn om te stoppen. Dat is niet gelukt en die studenten die zijn vervolgens de grens overgevlucht. We hebben ook gehoord over mannen in zwarte pakken die gewoonweg het vuur hebben geopend op burgers. Het is uh, nogmaals erg moeilijk om uh, te verifiëren of dit allemaal waar gebeurd is. We zijn er niet zelf bij. We vertrouwen in elk geval op de eerste ooggetuigenverslagen van die mensen die nu de grens overkomen. Hoe is de opstelling van de Turkse regering in deze? De opvang natuurlijk van deze mensen die vluchten, maar wat betekent dat voor het standpunt van de Turkse regering als je kijkt naar de problemen binnen Syrië? Het ja, is heel interessant, Tim. In, in uh, het begin, laten we zeggen, toen de demonstraties in uh, Syrië begonnen, april, waren uh, de Turken buitengewoon terughoudend. Assad is een bondgenoot van de Turken en dat moet je niet vergeten. Er is een enorme onderslag gekomen de afgelopen jaren, waarbij de Turken zeer, zeer close zijn geworden met Assad, goede handelsrelaties zijn begonnen en zelfs de visumplicht hebben afgeschaft. Maar het is nu zo uh, dat een afval in de acht, afgelopen 48 uur de Turkse regering uh, er wel erg in zijn maag zit. Met al die bloedige verhalen die nu de grens overgestroomd komen. En uh, we zien dus een langzame uh, verandering van standpunt. Uh, ze hebben gezegd. Dus ze moeten meer tolerantie vertoonen ten opzichte van de burgers. Dat is misschien nog niet zo'n stevige taal... maar je moet nagaan dat de Turken wel hebben toegestaan... dat er op Turks grondgebied in Antalya wel te verstaan... een conferentie inmiddels is gehouden... waar allerlei oppositiegroeperingen uit Syrië samen zijn gekomen... om te praten over hoe ze van Assad kunnen afkomen. Nou, Reken maar dat dat niet goed is ontvangen in Damascus. Maar primaire zorg nu de opvang van de vluchtelingen vanuit Syrië. Bram van Meulen, bij de grens in Turkije zometeen het kieskompas dat de grens overgaat naar Tunesië en Egypte. Hoe staat het om kort over zes op de Nederlandse wegen? René Passet. De meeste files worden nu snel korter, maar zijn er nog 33, Tim. Uh, er vallen twee dingen op. De N9 bij Alkmaar is in beide richtingen dicht... na een ernstig ongeluk. Mensen rijden nu om via de oostkant van Alkmaar... maar daar loopt het ook vast. Na A67 Venlo-Eindhoven is weer open voor het verkeer. De file die er nog staat nu bij Gelderop wordt korter, 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. FC Twente moet op zoek naar een nieuwe trainer, want Michel Preudom vertrekt alweer. De Belg is één jaar trainer geweest bij Twente, maar hij heeft nu aan de club laten weten dat hij een aanbieding uit Saoedi-Arabië op zak heeft. Dat is een streep door de rekening van voorzitter Joop Munsterman. Want met Preudom won Twente natuurlijk de KNVB-beker en de Johan Cruijffschaal.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 Ja, was heel tevreden, maar dat hadden we met Steve McLaren en Fred Wert ook. Ze hadden allemaal, uh, we hadden ze allemaal graag willen houden. Maar uh, ze worden ook allemaal trainer van het jaar uh, bij ons. En, uh, en dan zijn blijkbaar alle schijnwebbers gericht op die trainer. En dan, dan is hij weg. Ik denk dat ik toch moet opgeven dat we langdurig een, een kwaliteitstrainer aan ons kunnen, kunnen binden. Over tien dagen, dan is de selectie weer bijeen. Dan ga je trainen. Over zes weken Champions League... En je staat heel relaxed bij maar Je hebt geen trainer. Het boegbeeld van de club. Ja, nou ja, goed. Kijk, we laten ons uh, uh, niet uh, opjagen natuurlijk. In dit, je, je, uh, het is een kwaliteitsfunctie. En uh, het kan toch niet zo zijn dat je door de tijd uh, opgejaagd... Uh, iemand neerzet uh, waarvan je dan uh, in de komende jaren heel veel spijt van hebt. Dat hebben we tot nu toe uh, steeds zo gedaan. Uh, uh, McLaren kwam ook wat later binnen. Uh, Rutte kwam ook wat later mm. binnen. En... Uh, Prudom was er wel op het juiste moment. Maar goed, dat geluk heb je niet altijd. Je gaat altijd, dat weten we van jou, altijd je lijstje af... en je begint allerhoogste. Dus dan denk ik, je hebt Louis van der Gaal al gebeld. <laughs> Jij zegt het. Nee, ik heb helemaal Kijk, wij gaan er Hoop vanuit... Je er eerlijk in zijn? Wat, wat, wat is nu de zoektocht? Wat is het profiel? Wat ga je nu doen? Nee, maar daar wil ik ook wel eerlijk in zijn. Maar, uh, uh, maar dan moet je ook accepteren dat het werkelijk zo is dat ik mezelf er helemaal niet druk om maak op dit moment. Ik wacht maar af tot zondag. Ik vind het allemaal negatieve energie. We hebben hier heel veel te doen. Nou, we zijn met een stadion aan het bouwen. Ja, waarom wacht je tot zondag? Wat bedoel je dan? Nou? Ja, maar wat heeft het voor zin om, om, om, om, om, daar, om je daar nu al mee bezig te houden? Ik bedoel, uh, misschien blijft Prudon wel.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 Ja, dan, dan, dan moet je dat ook doen. Joop Muntzerman, de voorzitter van Twente. Maar hij houdt er dus nog wel een beetje rekening mee... dat het ook wel eens mis kan lopen met die onderhandelingen. En dat predom gewoon bij hem blijft bij FC Twente. Het kieskompas Timmert internationaal aardig aan de weg. De Vrije Universiteit en de Wereldomroep komen met een kieskompas... voor de verkiezingen in Tunesië en Egypte. En volgend jaar volgen nog andere landen in Afrika. Rick Rense, goedenavond. Goedenavond. Hoofdredacteur van de Wereldomroep. Welke rol hebben jullie in deze expansie? Uh, de rol die wij hebben is uh, de, uh, het kieskompas uh, introduceren in landen als uh, Tunesië, uh, Egypte en uh, later ook wat je al zei Afrikaanse landen. Doordat wij uh, ze de partners waarmee wij al jarenlang samenwerken. Uh, zeg maar ook de analisten op de universiteiten kunnen aanreiken. Uh, die zijn heel erg belangrijk voor het succesvol uh, lanceren van zo'n kiescompact. En Tunesië en Egypte liggen voor de hand in die zin dat eerder dit jaar daar grote politieke veranderingen zijn geweest. Is dat ook echt de aanleiding om daar nu te beginnen in Afrika? Ja, dat is uh, zeker de aanleiding. Uh, er is daar sprake van een uh, ja, beginnende, wat je ook wel brille de democratie kan noemen. Uh, heel veel jongeren, dat hebben we ook gemerkt. Uh, zijn daar online. Uh, dat betekent dat uh, wij die kieskompassen in de taal zelf van dat land, hè, dus in Tunesië, Egypte, in het Arabisch, dadelijk in uh, Afrika in het Engels en in het Frans, uh, kunnen lanceren. De, de wereld om je volgt net al eventjes, wat is jullie taak? Behalve zich met de samenwerking op gang brengen met lokale partners, dat kunnen radiostations zijn, dat kunnen televisiestations zijn, dat kunnen ook kranten zijn, daar waar het internet nog niet helemaal is volgroeid. Uh, Daarnaast zorgen wij ook voor zeg maar, de journalistieke begeleiding. Wij gaan berichten, analyses uh, verzorgen... ook weer in samenwerking met die lokale partners in hun eigen taal. En hou je dan ook vanwege die die democratie die daar aan het ontstaan... is ook rekening met de manier waarop je zo'n kieskompas inricht? Ja, wel degelijk. Dat uh, betekent dat we in ieder geval de belangrijkste uh, politieke issues... Uh, uh, zullen, zullen uh, omvormen tot zeg maar, vragen op basis waarvan de kiezers, jong en oud... Uh, in ieder geval de belangstellende kiezers... Uh, zich kunnen oriënteren op de vraag van... bij welke partij hoor je nou het meest. En wat het aardig is, je zal ook in dat soort landen vaak zien... dat mensen die dachten dat ze uh, enorm verschillen... Van, van, van een politieke mening voor en tegenstander... toch vaak dichter bij elkaar liggen dan ze zelf hadden dachten. En in hoeverre kun je dat toch zien als een soort inmenging van buiten... in de binnenlandse politiek van zo'n land? Dat, uh, is nou juist het, uh, het sterke van uh, de combinatie die wij kiezen. Uh, wij zijn een, inderdaad een inmenging van buiten op het moment dat je het helemaal in je eentje doet. Maar op het moment dat je lokale partners kiest, wordt het niet gezien als inmenging van buiten. Dat is even los van het hele kieskompas ook normaal gesproken. zo. Dat is de reden waarom de wereldomroep wereldwijd, niet alleen in dat soort landen, maar ook in Latijns-Amerika, ook in Indonesië, er juist voor kiest. Om dat vrije woord te verspreiden via lokale partners, dus in samenwerking met. En hoe compleet kun je dan zijn? Want internet is niet in zeg maar, de complete landen beschikbaar voor mensen. Nee, dat, dat klopt. Daar waar internet uh, niet volledig beschikbaar is, uh, gaan wij de samenwerking aan of met, uh, met telecom operators. Dat betekent, mobiel internet werkt vaak wel. Dan heb ik het niet over audiofiles, maar dan heb ik het dus uh, vooral over uh, zeg maar textueel. Uh, dus ook Facebook in dat soort landen is vaak textueel. Maar daar waar het nodig is, zullen we ook gebruik maken van kranten. Dit jaar in ieder geval uh, in Tunesië. En ik hoop ook in Egypte als de verkiezingen niet opnieuw worden uitgesteld. Uh, en volgend jaar, uh, uh, indien de op volgend jaar uh, nog steeds de mogelijkheid heeft om uh, zeg maar een, een budget uh, te kunnen spenderen. Uh, ook in uh, landen als, uh, als Kenia, en Senegal. Rik Rensen, hoofdredacteur van de Wereldomroep over het kieskompas... dat naar Afrika gaat. Dank u wel. We konden net na zessen horen dat FNV-bondgenoten grote problemen heeft... met het nieuwe pensioenakkoord, of in ieder geval met het concept... dat nu op tafel ligt. Zij noemen het een concept. Over dat concept en de kritiek wordt op dit moment overlegd bij FNV. Gert-Jan Dennekamp staat voor de deur. Gert-Jan, um, staat FNV-bondgenoten alleen in de kritiek? Nou, dat is nog een beetje afwachten. Uh, bondgenoten is wel de grootste vakbond en heeft ook het grootste verzet tegen het akkoord. In het verleden, de afgelopen maanden, werden ze wel een beetje gesteund door Ava-Cabo en uh, de bouw. Maar de vraag is wat hier binnen gebeurt. Uh, in ieder geval weten wij dat bondgenoten nog steeds grote bezwaren heeft. Ze vinden het pensioen te onzeker. Uh, de, de werknemers dragen nog te veel onzekerheid op de schouders. Werkgevers moeten gedwongen kunnen worden meer bij te dragen als de beurzen tegenvallen. En die hogere AOW, dat is mooi, maar dat is vooral een sigaar uit eigen doos, want de oudere korting wordt afgeschaft. Daar maken veel mensen gebruik van met een heel klein uh, pensioen en dat is dus ook niet goed. Dus met andere woorden, Bondgenoten heeft een grote kritiek en zegt: wij kunnen dit niet verkopen aan onze achterban. En nu is hier binnen de strijd. Krijgen ze hier steun of staan ze ook binnen FNV alleen? En Nico Betjes, kaderlid van de FNV-bondgenoten, zei net van... ja, weet je, als wij erop tegen zijn, dan kan het wel alsnog gesloten worden, dat akkoord. Ja, dat is zo, want het is natuurlijk ook belangrijk... wat doet Agnes Jongerius, de voorvrouw van de FNV? Zij heeft dit uitonderhandeld en zij kan natuurlijk binnen heel goed zeggen... van luister, ik heb het onderste uit de kant gehaald. Meer zit er niet in. Dit is verdedigbaar en ik sta hiervoor. En uh, ja, dan kan bondgenoten hoog springen, laag springen. Dat hebben ze in het verleden natuurlijk ook gedaan. Een jaar geleden hebben we eigenlijk uh, eenzelfde discussie meegemaakt. Toen heeft de uh, vakcentrale ingestemd met ja, de contouren van een nieuw pensioenakkoord. Toen zei bondgenoten ook wij accepteren dat niet, wij zijn tegen. En toen heeft men een referendum gehouden en toen bleek dat de FNV-Achterban wel voor uh, die contouren was, uh, waarop volgens uit onder, uh, onderhandeld is en waar dit uit is gekomen. Dus het kan heel goed zijn dat Jong Geris binnen zegt... ...ik uh, sta ervoor. Aan de andere kant, het kan ook zijn dat ze zegt van... ...ja, ik luister naar jullie kritiek en ik probeer jullie toch binnenboord te houden. Jullie zijn de grootste vakbond. Uh, en we kunnen nog eens verder gaan onderhandelen. Nou, die strijd, die discussie, die vindt hier binnen plaats. En we hebben nog geen mensen in de wandelgangen gezien. Dus we zijn nog aan het praten. Ja, doe mij denken aan uh, Annemarie marie maar bij FNG, FNV, eh, VNG moet ik zeggen. Gaat Jongerius bij FNV haar strategie achterna of houdt ze de poot stijf? Um, dankjewel, Gert-Jan Dennekamp. Als je nieuws hebt, dan horen we dat graag van jou op Radio 1. Wij zijn aan het eind van dit Radio 1-journaal. En ik wens u een heel prettige avond na de hoofdpunten van het nieuws. Gaat Petra Grijze met Avondsplits door? En Petra, staat het pensioenakkoord ook bij jullie? Hoezo nou, wij gaan het hebben vanavond over Job Cohen. Hij kreeg vandaag de volle laag van de oude p van de A-voorzitter Michiel van Hulten. Zometeen bij ons een andere partijprominent die op Cohen stemde. Willem Vermeend. hoe kijkt hij nu tegen hem aan? in de peiling in het Gronings P van de A, Bolwerk, Veendam. En verder, Griekenland en herstructureren worden steeds vaker in één zin gebruikt. Herstructureren, dat is eigenlijk een heel mooi woord voor je geleende geld niet meer terugkrijgen. En er wordt ook heel erg paniekerig over gedaan. Terwijl, het is veel vaker gebeurd. Hoe liep het af met die landen? Dat zometeen nationaal weer in verkeer.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 Rabobank. Een bank met ideeën. Radio 1. Het NOS-journaal. Het lijkt erop dat er een derde publieke tv-net blijft bestaan. Op verzoek van het kabinet heeft een adviesbureau de omroepen doorgelicht... en een van de conclusies zou zijn dat er 200 miljoen kan worden bezuinigd... met behoud van een derde net. Over onder meer het aantal omroepen is nog steeds onduidelijkheid.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 En de opstandelingen in Libië krijgen uit steeds meer landen financiële hulp toegezegd. Italië en Frankrijk zeggen dat ze binnenkort honderden miljoenen, miljoenen euro's overmaken aan de Nationale Overgangsraad van de Libische Oppositie. Twee landen maken daarbij gebruik van de goede van de Libische leider Gaddafi. Die waren bevroren. En het waren de hoofdpunten. Het weer. Hier is Gerrit Hiemstra. Het klaart op en in de loop van de avond neemt de wind af. Het wordt vannacht behoorlijk fris, 5 tot 10 graden. En er kunnen mistbanken ontstaan. Morgen lijkt het weer op dat van vandaag. Stapenwolken, flinke zonnige periode en aanvankelijk vrijwel droog. De temperatuur stijgt naar een graad of 20. Maar smiddags gaat het veranderen, want vanuit het zuidwesten nadert in de loop van de middag een gebied met buien. En dat trekt over het zuidwesten het land binnen. Morgenavond krijgt ook de rest van het land met buien te maken. Het midden en noorden krijgen waarschijnlijk de meeste regen. Er staat morgen maar weinig wind, zwak tot matig, windkracht 3 uit het zuidwesten. Rondom het buiengebied wordt de wind variabel van richting. Het Leids Universitair Medisch Centrum laat weten dat dit weer voor hooikoortspatiënten morgen niet zo gunstig is. Het weer voor het Pinksterweekend ziet er voor mensen die geen last van hooikoorts hebben, denk ik, redelijk gunstig uit. Zaterdag kunnen er nog een paar buien overtrekken, maar de zon schijnt ook en het wordt ongeveer 19 graden. Zondag is het droog, een graad of 21. Pinkster maandag wordt het ook een graad of 20... maar de kans op regen lijkt dan weer wat toe te nemen. Misschien valt het mee, want de onzekerheid is op die termijn nog groot. Awb Verkeersinformatie. Bij Alkmaar is de N9 in beide richtingen dicht na een ongeluk. Ze zijn daar nu bezig met een technisch onderzoek. Het verkeer moet via de oostkant van Alkmaar. Daar lopen het inmiddels vast. De meeste files die zijn nog vooral te vinden in de Randstad... maar ze worden wel langzaam korter. Het zijn er nog 23... En we zitten alweer onder de 100 kilometer... Op de A1 Amersfoort Amsterdam, daar is het wel druk. Tussen Bussem en Muiderslot, 7 kilometer. Op de A4 Amsterdam Den Haag bij Zoete Rijndijk, nog steeds 6 kilometer. En ook op de A50 Eindhoven naar Os is de file nog niet helemaal weg... tussen Eerde en Veghel, na een ongeluk daar eerder vanmiddag. Ten slotte de N57, de weg Oudorp Middelburg. hier is in beide richtingen dicht bij het aquaduct Walcheren. Dat is in Middelburg. Ze hebben daar te kampen met een technische storing. Verkeer krijgt het advies om om te rijden via de U-route U30 of U31. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Petra Grijzen. Landen die hun lening niet terugbetalen, het gebeurt vaker dan je denkt. En stunten met grafstenen. Goedenavond, welkom bij avondspits op Radio 1. We beginnen met Jop Cohen. Veel kritiek op hem. Dit keer luid en duidelijk van een PvdA-prominent. Michiel van Hulten, ex-voorzitter van de partij in het AD van vanochtend. Van hem mag de partijleider opstappen. Ik zie het niet meer goed komen met hem. Willem Vermeend, welkom in de uitzending. Goedemiddag. <laughs> ook een P. Ja, avond. avond. Ja, avond. <laughs> Jij bent ook een PvdA-prominent commentator bij ons en uh, op Jop Cohen gestemd bij de afgelopen verkiezingen. Spijt? Nee hoor. Nee, nee, nee, nee. Het, uh, het meest vreselijke beroep in de politiek is fractievoorzitter. Uh, ik heb jaren in de politiek gezeten en fractievoorzitter, dat ben je altijd los. Je doet het nooit goed. Je moet altijd aftreden. En uh, ja, iedereen vraagt ook eigenlijk of je aftreedt. En dus... dat gebeurt nu weer. En dat zal bij elke fractievoorzitter gebeuren. Ik heb heel veel fractievoorzitters meegemaakt. En ik heb nog nooit uh, bemerkt... Dat er geen kritiek op een fractievoorzitter was. Dus ik ben helemaal niet verrast over die kritiek. Een beetje makkelijk van Van Hulten. Ja, ik vind het een beetje makkelijk. Want uiteindelijk, de Partij van de Arbeid heeft zelf een probleem. Het is niet Job Cohen, maar het is de Partij van de Arbeid zelf. Daarover straks meer. Jij vindt Cohen een goede partijleider? Nou, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen dat de Partij van de Arbeid niet de schuld mag geven aan Job Cohen. Het is geen oplossing om Job Cohen nu te zeggen dat hij af moet treden. Uh, ik zou geen, als ik kijk naar die fractie op dit moment. En ik ken de meeste, ken ik. Zou ik niet weten wie het beter zou kunnen doen dan Job Cohen. Maar vind je hem een goede partijleider? Ik vind hem een goede partijleider. Ik zeg alleen dat de Partij van Arbeid er niet goed doet. Geknipt dat voor is de baan? Belangrijker. Geknipt voor de baan? Nou, niet, niet, hij is niet geknipt voor de baan. Het is, het is niet iemand die de oppositieleider kan zijn. Daar is hij niet geschikt voor. Waarom niet? Job Cohen, Job Cohen is meer een bestuurder. En als je... Ik heb jarenlang in de Kamer gezeten. En als je een oppositieleider moet zijn... Ja, dan moet je gewoon, als het ware tegen het kabinet ingaan. Uh, je moet echt oppositie voeren. Je moet voortdurend op de barricade staan. En Job Cohen is meer een bestuurder. En dat kun je Job niet verwijten. Dat is gewoon zijn houding. Dat is zijn karakter. En uh, dat was hij ook. Hij zit nu uiteindelijk in de Kamer. Uh, ja, eigenlijk op een verkeerde plaats. We gaan even naar het Groningse Veendam, Willem. Ja. Van oudsher P van de A Bolwerk. Ja. Tegenover de P... Hoe staan zij tegenover de P van de A van Job Cohen? Dag meneer. Ik heb een foto voor u meegenomen. Ja. Cohen, Job Cohen. Kijk je eens naar die man. Het is een man die, die diep nadenkt, die in gepeins verzonken is, vind ik. Nadenken over de koers van de partij, nadenken over de toekomst van Nederland, denk ik. Mooi dat u dat aanstipt. Ik denk dat dat een beetje in hem omgaat op dit moment. Dat is nodig ook, wat u betreft? Dat is, wat mij betreft, heel erg nodig. Ja. ja. Maar weet hij u ook te bereiken? Uh... Uh, nou, ik, ik heb het gevoel van hem dat hij opkomt voor een bepaalde categorie Nederlanders die dat nodig hebben. En dat Behoort ook, u ik, tot ik die kom, categorie? Ik, ik hoor er niet bij, nee. Ik kom uit de categorie de arbeidersbevolking, die in mijn tijd, ik heb het nu over de jaren 60, de kans hebben gehad om een stuk perspectief in een leven te krijgen waar je mee verder kunt. Anders is, ik, heb dankzij deze partijen kunnen studeren. Dat was de rijkdom van de sociaaldemocratie. Dat vind ik, ja. En ja, ja. leven we nu in de wat? zeven magere jaren? Nou, de zeven magere jaren. Ik vind inderdaad dat al die verworvenheden die we hebben opgebouwd. zo langzaam op verloren gaan. En dat vind ik een heel jammerlijke ontwikkeling. Ik heb er behoorlijk lang rondgelopen. in Veendam. die PvdA-stad in het noorden. En de PvdA, zo viel me op. was vooral een mannenzaak. Want ik kwam wel vrouwen tegen, maar. Ik heb hier niet zoveel zin in. Of. hier wou ik het graag bij laten. Nou ja dan maar verder de politiek induiken. En dat doe ik met sociaaldemocraat van de oude stempel Frits Muurman. Al jarenlang zit hij in de Veendammerpolitiek voor die partij. De Partij van de Arbeid. In het begin vond ik hem ook wel dacht ik, oh zeg wat of doe wat, wees even wat brutaler. Hij laat iedereen uitspreken bijvoorbeeld. Hij is, hij is te vriendelijk, hij is te aardig, hij is te fatsoenlijk. En soms moet hij niet fatsoenlijk zijn, maar hij is het wel. Politiek voor... is geen kwestie van fatsoenlijk. Ik vind het wel. Ik vind dat politiek uh, altijd... En ik denk dat ik heb idealen en die wil ik ook uh, nastreven. En als het op dat moment niet past, ik moet het toch blijven doen. Ik kan niet uh, de maan van de dag, dat is niet goed. Mooi dat u dat zegt. Het gaat om idealen dus in de ja. politiek. Dat zegt ja. ook Michiel van Hulten. En we hebben hem nu bij ons, het krantenartikel waarin die ex-voorzitter van de Partij van de Arbeid, daar hebben we het over. Meneer ja. van Hulten dus zegt, het is niet de juiste man op de juiste plek. Nou, daar een verschil ik van mening met hem. Ja. Want het Partij van Arbeid, dit is nu even mijn, mijn privé-situatie. Ik kom uit een arbeidersstation. Mijn vader was timmerman. En ik heb een gezin van zeven kinderen. En het meest haalbare, wat ons, bij ons thuis komt allemaal goed leren. Ulo. Maar dus ik nu, mijn vader heeft elf kleinkinderen. Van die elf kleinkinderen zijn er nu zes universitair geschoold. Meneer Muurman, dit is ook een verhaal van vroeger. Ja, je maar, hecht aan vervlogen tijden. Nee, ik hecht niet aan vervlogen tijden. Van, ik ben ook realistisch genoeg. Ik kijk nu vandaag aan de dag. Nu, iedereen heer, kan studeren. tegenwoordig studeren? Ja, nee, iedereen. Maar dankzij wie? Dankzij de Partij van de Arbeid onder andere is het gebeurd. dat ook de mensen van de arbeidersklasse. die nu ook, aan het, uh, ook konden studeren. U brengt dit met verve? Ja. De, de top ook, van de ik partij ben van, dat ook? Ik ben, ik ben van mening dat het nu nog steeds zo is. En als je dus naar Job Cohen bekijkt. Die praat over de mensen, over de situatie van de WSW. Die praat over de waaio-jongeren. Die praat over de belangen van, van degene en de, die toch aan de onderkant van de samenleving zijn. En dat doet hij goed? Dat doet hij goed en daar ben ik heel blij mee. Goedemiddag. Goedemiddag. Straatje aan het leggen hier? Ja. ja. Gezellige muziek erop. Heel mooie muziek, continu hè? Precies. Ja. <laughs> Traditiegetrouw is er een partij in Nederland die opkomt voor... Nou ja, vroeger heette dat dan de arbeidersklasse. Ja. De heet de partij dus ook van de, de partij, arbeid. Ja, dat was vroeger. Dat is tegenwoordig niet meer zo, denk ik. Dit is het beeld van nu? Ja, klopt. Cohen, ja. Niet echt partij van de arbeid, man, denk ik. Bent u dat wel? Nee, ook niet. Niet meer. Vroeger wel. En schuilt een verhaal in nu? Nee, ik bedoel, het helpt gewoon niet bij je op stem. Dus... Uh... En nu nog bij mij aan de lijn, Willem Vermeent, ook PvdA-prominent. Is dit de spijker op zijn kop? Niemand kan zich meer herkennen nou ja, in de PvdA. Ik, wat ik nu hoor in Veendam is een beetje toch wel wat ik ook in het land hoor. Uh, uiteindelijk is het zo dat de Partij van de Arbeid uh, moet de mensen duidelijk maken... waarom de Partij van de Arbeid moet stemmen. Waar sta je voor? Wat wil je met Nederland? Heb je een visie? Waar gaan we heen? En dat ontbreekt bij de Partij van de Arbeid. zie je ook in de peilingen, ondanks dat het kabinet allerlei maatregelen neemt, zie je toch dat de Partij van NABij niet in slaagt om een alternatief te formuleren wat mensen aanspreken. Het gaat om passie. Mensen moeten ideeën hebben, hé, hey, dat is een partij die staat voor mij. Die heeft ideeën. Uh, die weet hoe het gaat met de economie. Die weet hoe het gaat met mijn werkgelegenheid. Ja, en mensen voelen dat niet, merken dat niet. En daar zit het probleem. Het probleem is niet Job Cohen, het probleem is de Partij van bij zelf. Wat moet, er, wat moet er nu dan gebeuren? Nou ja, kijk, de Partij van NABij moet gewoon nadenken. Daar hebben we nu tijd voor in de oppositie om eens te kijken, hoe slagen wij erin om in ieder geval Nederland duidelijk te maken... waarom je op de Partij van Adenk moet stemmen. Ik, ik denk de aan een strategisch... Beter, kan, ...beter beleid kan voeren, wat, wat meer aanspreekt. Een en strategisch beraad, zoals bij het CDA. Nou ja, kijk, wat, wat, wat, ik, wat ik in ieder geval bij het CDA goed vind... die hebben natuurlijk enorme klappen opgelopen... Die zijn zichzelf opnieuw aan het uitvinden. Nou, wat ik een goed idee vind, wat ze nu gedaan hebben, is zo'n commissie de geus. Ik bedoel, de Partij van nabij, moet het ook doen, moet je buitenstaanders nemen. Die is van buiten naar die partij kijken. En wat zijn dat? De... Welke buitenstaanders moeten dat zijn? Nou, dat kun je gewoon dat is, dat, dat, mensen die op enige afstand staan van politiek Den Haag. Die uh, gewoon uh, nog niet, uh, niet uh, zeg maar, verbonden zijn met die politiek. Die op afstand staan en die iets op afstand kijken ook naar wat de Partij van Arbeid doet. Onder leiding en, van Willem Vermeend? Nee, nee, nee. nee joh. Ik heb andere dingen aan mijn hoofd. Nee. Maar zo'n strategie. Ik wil best een bijdrage leveren, nee. Maar ik vind gewoon, er zijn genoeg mensen die dat kunnen. Ik zeg alleen tegen de Partij van de Arbeid. Je moet echt nu met iets komen. Je moet echt laten zien dat je ideeën hebt. Je moet echt laten zien dat een ander blijft beter is. Want zo rek je het niet, zeg ik. Dankjewel, Willem Vermeent. Zometeen, hoe kom je van je grafsteen af? Jawel, eerst financieel nieuws. Simon Wiersma, ING. Goedenavond, Simon. Goedenavond. AX eindelijk weer in de plus geëindigd. Ja, dat is een, een goede dag vandaag. Uh, we begonnen wat wijfelend vanochtend. Een klein plusje, daarna een minnetje. En in de loop van de dag werd het toch een, een mooie plus om te sluiten op 3,38. En dat heeft alles te maken met ja, gebrek aan slecht nieuws. Gebrek aan slecht nieuws, dat moet je maar even uitleggen. Want ik heb alleen maar slechte berichten gezien. Griekse economie krimpt, Portugese economie, zelfde verhaal. Inflatie loopt op. Het is wel echt, moeten wel heel goed zoeken. Ja, klopt. Maar wat ik bedoel is dat we natuurlijk al ontzettend veel slecht nieuws hebben gehad... de afgelopen dagen, afgelopen weken eigenlijk. En daarop is de beurs ook behoorlijk wat gedaald. En dan zie je dat na een reeks van een heel aantal dagen... dat op een gegeven moment die beurs toch weer opveert. We hebben ook een positief nieuwsberichtje kunnen vinden... Bijvoorbeeld het handelstekort in Amerika. Dat is onverwachts toch wat verder teruggelopen. Uh, na een record export in de maand april. En dat is goed nieuws voor Amerika. Ja, dus goed nieuws voor Amerika. Want uh, Amerika heeft het ook zwaar te verduren. Veel slecht banennieuws onder andere daar de afgelopen week. Ja, wat denk je? Gaat het vanaf nu uh, beter of slechter? Nou, het is een ontzettend lastige periode. Waarbij met name de twijfel ontstaat tussen groei en krimp. Ook gisteravond kregen we nog berichten vanuit Amerika treffende het Bergeboek, wat de economische situatie in Amerika aangeeft. En daar zie je ook dat er grote verschillen zijn. En die grote verschillen die zijn niet alleen in Amerika, maar die hebben we natuurlijk ook in Europa. We hebben nieuws vanuit Duitsland, waar het nog steeds aardig draait. Maar de problemen rondom Griekenland, die vandaag ook weer opleiden, ja, die zijn er ook nog steeds. Dus men twijfelt een beetje en dan zie je dat een beurs daar ook zo op reageert. Dankjewel, Simon Wiersma, ING. Ja, Griekenland. Een nieuwe crisis. Onze pensioenen gaan eraan. Als Griekenland zijn leningen niet terugbetaalt, dan zijn we verder van huis dan ooit. Herstructureren of niet? Dat is de discussie van dit moment onder politici, economen en banken. Maar als je kijkt naar de geschiedenis, is er helemaal geen reden tot paniek. Althans, dat zegt Ben Steinenbach, econoom bij ABN AMRO. Welkom. Goedenavond, Petra. Want het is vaker gebeurd, toch? Ja, het is eigenlijk heel vaak gebeurd. Ik heb... Uh er nog wat literatuur op nageslagen. Als je bijvoorbeeld kijkt in het prachtige boek van Carmen Reinhardt en Kenneth Rokoff. We kennen ze allemaal. This time is different. Dan zie je dat alleen al ten tijde van de grote depressie in de jaren 30 van de vorige eeuw... bijna de helft van alle landen niet meer kon voldoen aan rente- en aflossingsverplichtingen. En wat gebeurde er? Nou ja, wat er gebeurde, dat ligt er een beetje aan wat de specifieke situatie was. Uh, uh, het, het IMF heeft, ik dacht in 2002, een, een studie het licht laten zien waarin werd gekeken wat voor soort uh, uh, herstructurering welke effecten had. En dan zie je dus dat als, uh, als landen over hun schuld gaan onderhandelen in een redelijk uh, vroeg stadium, uh, dat dan de schade wel meevalt. Dat noemen we de recovery rate. Het betekent zoveel als uh, het percentage van de schuld wat de obligatiehouder terugkrijgt. Kun je recente voorbeelden grootst. noemen, Ben? Je? Kun je recente voorbeelden noemen? Nou, recente voorbeelden zijn natuurlijk sinds het begin van de jaren negentig Mexico, Rusland, Ecuador, Argentinië, Oekraïne, Dubai, IJsland. Dat zijn recente voorbeelden. Dus heel vaak gebeurt dat landen in gebreken blijven. En ja, de wereld draait nog steeds door. Maar is dat niet een hele andere situatie? Want dit gaat over Griekenland. Een, een land dat deel uitmaakt van een Europese Unie... met een Europese munt. Een politieke en economische Unie. Ja. Nou ja, daar doet zich natuurlijk uh, het nadeel uh, gevoelen... dat uh, het uh, inderdaad een, een, een monetaire Unie is... maar eigenlijk geen politieke Unie. Dus dat landen zelfstandig op hun, uh, een, hun begrotingen moeten passen. En als je ziet dat, dat een dergelijk land gaat herstructureren, dan is er natuurlijk nog steeds niets met het overheidstekort gedaan. En dat is de bron van de cumulatie. De, de cumulatie daarvan leidt tot hoge overheidsschulden. Dus ik ben het er helemaal mee eens. Er moet natuurlijk wel wat gebeuren. En een herstructurering heeft in ieder geval als voordeel dat, uh, dat landen met een uh, met een schone lei kunnen beginnen. En dus moeten ze er vroeg bij zijn. Eigenlijk moeten ze het gewoon nu doen, zeg jij. Nou, of ze het nu direct moeten doen, kijk ik denk dat, dat Griekenland nog een keer een beroep kan doen op een tranche van het, van het noodfonds van 110 miljard euro. Maar ze moeten er wel over na gaan denken of een herstructurering niet, niet uh, interessanter voor hen en wellicht ook voor de obligatiehouder is. Maar de obligatiehouder zal toch ook een stukje van de pijn moeten dragen, denk ik. Dankjewel Ben Steinebach, ABN Amro. Zometeen verdwijnt het voetbal in Veendam. De directeur van BV Veendam die heeft nog een krappe week om zijn financiën op orde te krijgen. Het is dus nog maar de vraag of dat gaat lukken. Eerst alle agenten die ooit zijn omgekomen tijdens het werk werden vandaag herdacht. Dat gebeurde bij het Nationale Politiemonument De Tuin van Bezinning in Warnsveld. Bij dat monument staan na vandaag... 157 namen gegraveerd. De laatste is die van de 48-jarige hoofdagent Dick Havenman... die in Baflo in april om het leven kwam. Nog geen twee maanden geleden... het staat ons allen nog helder voor de geest... werd hoofdagent Dick Havenman in het Groningse Baflo doodgeschoten. Met zijn eigen dienstwapen dat hij had verloren in een worsteling met een zeer agressieve verdachte. Dit verschrikkelijke incident, dat in het hele land een schok teweegbracht... benadrukte nog eens hoe zwaar en gevaarlijk het beroep van politieagent kan zijn. Leon Kuijps, voorzitter van de Raad van Korpschefs. Um, ja, bijzonder vandaag, denk ik. Dus elk jaar hebben wij zo'n uh, zo herdenkingsbijeenkomst en uh, ja, het is elk, elk jaar weer zeer bijzonder, klopt. Maar toch is de lading van dit jaar, denk ik, anders. Uh, de lading is uh, anders, omdat we natuurlijk recent de ervaring hebben in, uh, in, in Groningen van onze collega, die we vandaag ook speciaal herdenken. Maar uiteindelijk is het ook, gaat het de herdenking over al die collega's die 157 die de afgelopen jaren omgekomen zijn uh, door de dienst. Het geel geef acht. Dan verzoek ik nu hoofdcommissaris Keizer, mevrouw Haverman de krant te leggen. Ik verzoek er nu allen één minuut stilte in acht te nemen. Uiteindelijk zijn wij uh, één familie. Uh, en dat, uh, dat, dat is erg voelbaar op zo'n zo moment. U heeft nog een krans gelegd met de weduwe, mevrouw Havenman. Ja. Um, hoe was dat? Uh, dat is uh, indrukwekkend, indrukwekkend. We doen dat overigens voor alle collega's die overleden zijn. Elk jaar een, een kranslegging. En kijk, politie heeft niet zo heel veel rituelen. We zijn normaal eigenlijk voortdurend aan het werk. En, en we hebben eigenlijk weinig tijd hiervoor. Uh, dus wij koesteren dit soort momenten om even stil te staan... bij, bij het ingewikkelde vak, wat we, maar wel een mooi vak wat we uitoefenen. Hoe is het met de familie? Heeft u ze gesproken? Hoe is het met ze? De familie is uh, een ruinschoos van tevoren aanwezig geweest. Dus we hebben uh, uitvoerig gesproken met elkaar. En ik, uh, nou, ik bewonder uh, mevrouw Havenmans met uh, die geweldige veerkracht... waar ik ook in mijn toespraak over sprak. Die is uh, in ieder geval bij haar uh, absoluut uh, zichtbaar. Meneer Omstelten, is die agressie nou tegen politieagenten is dat nou tegen te gaan? Ja, we moeten... Dat heb ik ook in mijn toespraak gezegd. Het is niet acceptabel. Het is niet te tolereren. En je voelt toch dat het een beetje aan het toenemen is. Daarom hebben Zeker we... de laatste jaren. Ja, daarom hebben we daar ook een hard duidelijk, duidelijk beleid. Niet alleen statements, maar ook beleid in, in te voeren met strafverhoging. En dat we ook lik op stuk zeggen, blijf van onze mensen af. Wat zou we willen zeggen tegen mensen die zeggen, ja, het is het risico van het vak... Nee, dat is natuurlijk onzin. Uh, natuurlijk is het een vak met veel risico's. Maar daar zijn ze op getraind. Niet alleen fysiek, maar ook uh, mentaal uh, en verbaal. Dat zijn professionals. Waar blijft er vanaf. Doe wat ze zeggen, daar gaat het om. Al oh, dus minister Opstelte tegen Alain de Lammer. Het sprookje van betaald voetbalclub RBC Roosendaal is over. De club is failliet. In Den Bosch doet de gemeenteraad de plaatselijke FC nog een laatste handreiking. Maar de nood is hoog bij de voetbalclubs in ons land. Zo ook in Veendam. Volgende week moet de BV een sluitende begroting kunnen presenteren bij de KNVB. En die is er nog steeds niet. Voor hulp hoeven ze in ieder geval niet meer bij de gemeente aan te kloppen. Dat zegt wethouder van Sport en Financiën Henk-Jan Smaal. We hebben een, een polstok en die is wordt ons bereikt. En dat is nu nog niet voldoende om, uh, om alle sluiten te krijgen. Maar ze hebben nog gesprek met verschillende financiers. Dus we zijn nog hoopvol. Ja, want BVV en Dam zegt, de huur van het stadion... als we die niet hoeven te betalen komend jaar... dan zouden we geholpen zijn. Ja, ze zouden wel geholpen zijn, maar dat had het probleem niet opgelost. Dat is gewoon een extra, extra schuld. Hè, die truc hebben we vorig jaar toegepast. We hebben gezegd, we komen jullie wel gedeeltelijk tegemoet... door in ieder geval uh, de postonderhoud uh, door te schuiven voor een jaar. Maar je hebt gewoon een extra schuld. En uh, bovendien, het tekort is totaal meer dan 4 ton. Dan ben je er met 182.000 niet. Maar uh, voortdurend bijpompen van tonnen. dat kan een gemeente als VeenDam met 28.000 inwoners gewoon niet opbrengen. Dat hebt u al te veel gedaan? Ja. Als ik kijk naar het verleden. Uh, we hebben ooit eens een keer het stadion verkocht. Uh, De veel... Lange Leegte. De Lange Leegte. Prachtige naam toch? Ja, absoluut. Uh, historische naam ook. Uh, wat we vervolgens gedaan hebben. We ooit eens een keer het stadion teruggekocht. Uh, toen zou men gered zijn. Wat nu wel pre is ten opzichte van alle seizoenen daarvoor. Met deze directeur die hier nu op zit, Henk Eissing, is wel de eerste waar we het gevoel hebben dat de cijfers kloppen. En voor die tijd konden we echt gewoon aantonen dat de cijfers gewoon niet klopten die we kregen. Wat een hele trieste conclusie. Hè? Ja, uh, we hebben ooit een keer het stadion gekocht voor 3,2 miljoen. En het seizoen erop was er weer een tekort van 7,5 ton. Uh, Vorig jaar met het was er een tekort van 1,6 miljoen op een begroting van 2,8... Uh, daar is nu geen sprake van. Dus ik vind ook eigenlijk wel dat de directeur deze kans verdient. Hij loopt niet automatisch weer over de kosten heen. Alles is goed te verklaren. zit er goed voor elkaar, hij is er heel goed mee bezig. En dat maakt het ook wel wat triest. Ja. Hoe groot is de kans dat het volgend seizoen leeg is in de lange leegte? Daar kan ik geen zinnig woord over zeggen. Kunt u of wilt u niet? Nou ja, het lijkt me ook niet verstandig, maar dat kan ik ook niet. Want ik weet niet wat er nu achter de schermen gebeurt bij de BVV Ik weet dat, dat Heenkeijsing druk in gesprek is met een aantal uh, investeerders en financiers. en bedrijven die de club een warm hart toedragen. En dan gaat hij gewoon kijken wat hij daar nog uit kan halen. Maar bij de gemeente hoeft hij niet meer aan te kloppen? Bij de gemeente is hij geweest. En de gemeente doet ook wat. Dat is die 60.000. Ja. Bovendien hebben we het sponsorcontract verlengd. Maar er moet meer bij. Ja, maar vanuit de gemeente hoeft hij niet meer te verwachten. En dat hebben we hem ook verteld. En dat respecteert hij ook. Wij hebben als gemeente alles gedaan wat we zouden kunnen. Het spannend voor de mensen hier die een beetje van voetbal houden. Ja, natuurlijk ook voor ons. Al dus de wethouder van Sport en Financiën in Veendam, Henk Jan Smaal tegen Hemmer. En wij zijn bijna aan het einde van avondspits. Maar eerst nog even uw aandacht voor een wel heel aparte aanbieding. Met Karin. Dag, met Martine Verhoef. Dag. Zijn er veel uh, koopjesjagers die uh, op uw aanbiedingen afkomen? We hebben nu van de 38 stenen hebben we er 6 verkocht. Eigenlijk een ware run vergeleken met daarvoor. Nou, vandaag was het wel een beetje een beetje zo, ja. ja misschien toch ook mensen die al wat langer uh, op zoek zijn. Die, die gewoon niet zo'n grote beurs hebben. En uh, ja, die, er, die dan nu toch kijken of er iets uh, bij zit. En zoeken de mensen dan voor zichzelf? Uh, nee, altijd voor overleden familie tot nu toe. Kijk, dat, dat mensen echt... Uitkomen zoeken al voor hun eigen overlijden. Dat hebben we, in, we doen het nu elf jaar. Ik kan me twee keer herinneren dat dat zo is geweest. En wat staat er precies uh, te koop met kotten? Ja. Uh, grafmonumenten. Uh, ja, die kortingen variëren van uh, 10 tot uh, 50 procent. En urnen, assieraden. Assieraden, wat is ja. dat? Dat zijn uh, hangertjes met een kettingje. En in dat hangertje kan dan een beetje as gedaan worden. Best een onorthodoxe methode in uw branche, of niet? Ja, het is uh, geen gebruikelijke methode. Wij gaan verhuizen, komen op een, een buitenterrein bij de werkplaats. Uh, daar staan ook al grafmonumenten, dus ja, we kunnen nooit alles kwijt. Dus uh, toen hebben we bedacht van, ja, laten we gewoon maar proberen om dan met kortingen zoveel mogelijk uit de winkel te verkopen. Zijn de mensen uh, over het algemeen gevoelig voor die korting? Of vinden ze het een beetje gênant om hun geliefde voor een bodemprijs te begraven? Dat kan ik niet uh, zeggen nog. Laatste vraag, tot wanneer is de Serkensale? Tot 15 juli. Nou, het is maar dat u het weet. Dat was een bijdrage van Martine van Hoef. En dit was Avondspits, Zometeen op deze zender Kunststof. Morgenavond dan zijn wij er weer om half zeven. Nog een hele fijne avond.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 Nu in de boekhandel met 10% korting. Onder andere bij Libris en de ANWB. Worldticketcenter.nl. Deze week alle vliegtickets in de zeil. Worldticketcenter.nl. Deventer op Stelten. Hoogstaand buitentheater en verrassende kunst. 1 tot en met 3 juli. Kijk op beeldvanoverijssel.nl. Goeiedag, daar ben ik weer. De bedrijven- en gezondheidsconsultant van CZ...